Vijf uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Als het aan VVD-fractieleider Zijlstra ligt... komt er in Nederland niet snel meer een referendum, ook niet over de EU. Zelstra reageerde in Pauw en Witteman op het voorstel van de Britse premier Cameron om een referendum te houden over Europa. De VVD wees erop dat zijn partij tegen referenda is. Zelstra wil wel dat meer beslissingen in EU-lidstaten zelf worden genomen. Maar op een aantal gebieden zou de EU juist meer invloed moeten hebben. Zelstra vindt dat het kabinet met een lijst moet komen met onderwerpen waar dat voor geldt.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 Op de Open Australische Tenniskampioenschap in Melbourne hebben Robin Haas en Igor Seisling de finale in het dubbelspel bereikt. Ze versloegen in de, de Spanjaarden Granoyer en Lopez in twee sets, 7-5 en 6-4. Haas en Seisling spelen zaterdag in de finale tegen de Amerikaanse gebroeders Brian. Dan het weer nog vannacht koud, min 7 tot min 15 in gebieden met opklaringen. Vandaag zonnige periode, het blijft droog en het wordt ongeveer min 3. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Vara, de nacht klinkt anders. Met Roel Koeners. Ja, zo heet die man, Oren Levy, meneer dames en heren, jongens en meisjes. Hij komt uit Israël en je hoort hem met uh, Her Morning Elegance. Ja, daar kan, <laughs> kan je je fantasie op loslaten, meneer. Her Morning Elegance. Goedemorgen allemaal, welkom. De nacht vindt anders bij de vader op Radio 1 nog één uur te gaan. En dan hoor je het Radio 1-journaal op deze zender... Maar eerst nog even aandacht voor de muziek. Muziek die uh, enigszins te maken heeft met de actualiteit. Onder andere Eva de Roveren, als ik het daarover heb. Die zal vanavond optreden in Enschede in het Wilming Theater. Maar zo'n uh, vijf jaar geleden, een kleine vijf jaar geleden, toen trad ze ook op hier op Radio 1 in Met het oog op morgen. Dat gebeurde namelijk op 26 mei 2007. Zo weer ruimte, uh, vijf jaar geleden. Dit zong ze toen. Fantastisch toch? We wij daartussen. Jouw kussen zacht. Op mijn natte droom, wang. Bang van komen en jou gaan. Jij is lastig, nog meer jij is fantastisch toch? Ah, Swap lekker ding, want jij is lastig, nog meer jij is fantastisch toch? Glimlach lach in veel te grote tas, klein te zijn.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 Nog meer jij is fantastisch, toch? 26 mei 2007 in Met het Oog op Morgen. Toen een optreden van zangeres Eva de Rover. en Ze zong daar fantastisch, toch? En die versie met Debbie Dix, die, ja, die moest toen nog uh, komen, allemaal. Vanavond treedt ze dus op in Enschede in het Wilmingtheater. Blijf nog even met je in Vlaanderen. Deze groep die komt deels uit Tielt en uit Gent. En ze noemen zich Protection Patrol Pinkerton. Hele lange naam: Protection Patrol Pinkerton. Ze zingen Future is Our Home. I know it's just a song. stuttered nonsensical an phrase and foolishness Protection Petrol Pinkerton en hun hit van dit moment Future is Our Home. En dadelijk, dan laat ik je een hele bijzondere opname horen. Dat is echt uh, exclusief. Muse, die hebben ooit namelijk voor de vader opgetreden. Dat is weer zo'n uh, dikke tien jaar geleden. Maar ik heb die uh, opname uit het uh, stof kunnen uh, ontdekken. En dan ga je dadelijk het een en ander van horen. Muses, een eigen opname van die band. Maar eerst even Beyoncé, die was afgelopen maandag uh, aanwezig. En niet alleen dat, aanwezig bij de inauguratie van uh, Barack Obama... als uh, president van de Verenigde Staten zijn tweede ambtstermijn. En zij zong daar het Amerikaanse volkslied, dachten wij, dat ze dat live zong. Mooi niet, want op het laatste moment besloot Beyoncé... Dat ze geen risico wilde nemen bij zo'n uh, uh, zo belangrijk evenement... dat zij dat Amerikaanse volkslied heeft uh, opgenomen. En wat je dus zag, dat was gewoon ordinair playback. Hm. Beyoncé, hier is ze uh, met een uh, nummer dat ze wel live zong in de studio. The Best thing I never had. What goes on time Het optreden van Beyoncé bij uh, de inauguratie van uh, Barack Obama. Maar ze moeten wel erg goed uh, geplaybacked hebben, omdat in eerste instantie iedereen dacht dat uh, live zong: The Star Spangled Banner. Maar goed, het was dus allemaal uh, geplaybacked, wat je dus eventueel gezien hebt. Hier hoorde je dus Beyoncé met The Best Thing I Never Had. Nu dan, die hele bijzondere opname van uh, Muse uit het uh, historische gif. Dat kan ik onderhand wel zeggen van een opname die al 12 jaar oud is. Die werd namelijk gemaakt op 22 augustus 2001... voor Radio 3, voor het programma Denk aan Henk. and screen ager. Jaren geleden nog dat ze zomaar bij een radioprogramma naar binnen gingen en een akoestische set gaven. Het zal tegenwoordig wat moeilijker zijn om de heren van Muse te ontvangen in een radiostudio om te vragen of ze daar een liedje willen spelen. Muse treedt in ieder geval 4 juni op in Nederland. Grootconcert geven ze dan in de Amsterdam Arena. Maar hier hoorde je dan de opname van 22 augustus 2001 Muse met het nummer Screen Ager. De Red Hot Chili Peppers nu. Betekent dat tering, Harry? Nou, dat valt mee. Dit klinkt toch wel heel beschaafd. <laughs> Zeker voor de Red Hot Chili Peppers. Ja, ja, dit zijn echte Red Hot Chili Peppers. Met een heel oud nummer. Het komt uit de jaren zestig. So will. Must I be a teenager in love? I'd be a teenager in love. A teenager in love Wat teenager in love. is Het wordt teenager. Echt zo'n woord uit een jaren zestig. Teenager. must had toen teenager in love oh, I een Ik Teenagers. een een een op de zaterdagmiddag. Herman Stok die uh, popmuziek draaide een uur lang. En de uh, belangrijkste plaat uit de Amerikaanse, en Engelse en Nederlandse praten. En dat was dan de, de, de popmuziek op de Nederlandse radio in die periode. Begin jaren 60, daar heb ik het dan over. Maar je hoort in ieder geval de Red Hot Chili Peppers... met dat nummer wat ooit wereldberoemd werd door Dion en de Belmans. In maart 1959 toen werd het uitgebracht... een compositie van Doc Pomers en Mort Schumann. Een wereldwit destijds. Teenage in Love en die versie van de Red Hot Chili Peppers... die is te vinden op een EP die vorig jaar uitkwam... onder de noemer Rock and Roll Hall of Fame Covers. Daarop ook onder andere een nummer van de Beach Boys... En wat live-stukken erop, maar dit vind ik wel heel frappant. De teenager van de wetter Chili Peppers. De nacht ging dan dus Bedevara op Radio 1. Drie Franse muziekjes op een rijtje, daar ben ik nu aan toegekomen. Je gaat dadelijk luisteren naar Le Negres Vert. Le Negres Vertes, vervolgens uit het verhoorje Nolwenn Leroy... En dat is hele bijzondere muziek. Die komt uit uh, Bretagne, Bretons. Uh, aardige folk-invloeden zitten daarin. Maar ik laat je eerst luisteren naar een, uh, een veteraan op het gebied van de, de wereld van het chanson. Georges Moustaki. Il est trop tard. Pendant que je dormais. Pendant que je rêvais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 Chansons, op een rijtje kon luisteren naar Les Négres Vertes met Face à la Mer. Voor dat werd voorafgegaan door Nolwenn Leroy. En ze zong de Jumon de Michaud. En dat werd weer voorafgegaan door een oudgediende veteraan. Kan je onder zeggen: Georges Moustaki, il est trop tard. Dag in Anders bij de Vara op Radio 1. Het is acht minuten over half zes. En over een klein half uurtje begint op deze zender het Radio 1-journaal. Tot half tien nieuws en actualiteiten. En ook af en toe een muziekje tussendoor. Wat komt daar onder andere in ter sprake? Nou, het is uh, uh, vries weer. Het vries dat het kraakt. Dus dan krijg je ook een aantal bijzondere evenementen. Zoals bijvoorbeeld het Nederlands kampioenschap ijsvissen. En er zijn ook talrijke toertochten. Op en er is nog meer aandacht voor sport in het Radio 1 Want zoals je hebt kunnen horen in het nieuws... Robin Haase en Igor Seysing... die staan in de finale van uh, het dubbelspel in de Australian Open. Ja. Dat wil zeggen, de redactie van het Radio 1 gaat proberen een van de twee spelers aan de lijn te krijgen. Dat en nog veel meer zo dadelijk met Lara Rensen en Marcel Oosten... in het Radio 1 Journaal. Vandaag, 24 januari, is het precies 65 jaar geleden... dat de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie werd opgericht. Een liberale partij, maar de term liberalisme werd destijds angstvallig vermeden. Omdat dat zo vlak na de Wereldoorlog nog in verband werd gebracht... met de economische crisis en werkeloosheid uit de jaren 30. De VVD dus in het prille begin van 1948 opgericht. en dat jaar waren ook Tweede Kamerverkiezingen... en de VVD haalde acht zetels bij die eerste verkiezingen... en stond toen onder leiding van fractievoorzitter Pieter Oud. En dan nog een aantal verjaardagen. Allereerst eentje die niet meer onder ons is, Warren Zivon. Hij werd geboren 24, jaar, 24 januari 1947. Hij overleed... 7 september 2003, 56 jaar oud. En dit is een van zijn nummers. Like Jesse James 66 zou hij zijn geworden, waar het niet dat hij tien jaar geleden zo verleden... Warren Zivon, met een nummer dat in Nederland ook uh, enigszins bekend is geworden... in de uitvoering van Linda Ronstadt. Je Warren Zivon met zijn compositie Poor, Poor, Pitiful Me. Deze twee mensen die zijn uh, op dezelfde dag uh, jarig... en zijn ook in hetzelfde jaar geboren. Het gaat namelijk om uh, Neil Diamond en... De andere man is Aaron Neville. Maar ik laat je eerst even luisteren naar Neil Darment. Daar, daar hoor je Aaron Neville met een dame aan zijn zijde. Neil Darment, hij wordt vandaag 72 jaar net als Aaron Neville. Dit is uit de film The Jazz Singer. Een film die in 1980 in relatie kwam. Dit is het nummer Acapulco. There's love in the air. Well, can you feel it now? There's love in the air And that's nice You're learning a lot About each other's ways You're learning a lot Ain't that right? You work like a dog you Try and get it good You work with your heart Every day You know when you're through You're gonna take your friend And get away To Acapulco that's where they'll find us in sunny blue waters where the sand is warm and friendly hey i could pull go i hear you softly calling we're sailing It's going right. It's good and it's bad when they swing, but you know that you're glad. You finally get it right. You know that you're glad. So you sing, but it's 72. It's hard to get around at 72, but not now. It's me and it's you, and we can get around 'cause we know how. And I could pull a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 Whatever you want to do is all right with me. singing baby since we've been together Ooh, loving you forever is a, what I you, weather, weather, weather, weather. Times, Time's are good, a bad, or happy or sad. Let's let's stay, stay together. together. Loving you, weather, weather, weather, weather. Times are good, a bad, or happy. You say, why somebody, why people break up, ooh, turn around and make up, I just can't see You, weather weather, weather, weather, weather, weather, weather, weather, weather, weather, weather, weather, weather, weather, weather, weather, weather, weather, weather, weather, weather, times are good better, better, better, better. Let's stay together. Loving you weather, weather, weather, weather, times are good, better, better, better, better. Let's stay together Ooh. Loving you, weather, weather, weather Have a good day, happy, Let's stay together De versie van Al Green is mooi, maar deze is toch ook wel heel uh, fijn en gevoelig... als je luistert naar de stemmen van Aaron Neville samen met Shaka Khan. Dat was die dame die aan zijn zijde stond. Aaron Neville, die net als Neil Diamond vandaag uh, 72 jaar wordt, 55 jaar wordt... de man die regelmatig op de Britse televisie te zien is als... Pianist En presentator, Audias Nacht, heeft hij weer zijn beroemde... en onderhand traditionele hootenennie gepresenteerd. Ik heb het over Jules Holland. En in 2007, toen had hij ook een uh, hootenennie-show. En een van de mensen die daar optrad, dat was uh, Lily Allen. Ja, allemaal uh, live opgenomen op die Hootenanny. Ja, ik zei 2007, maar dat is een beetje verwarrend als je dat uh, tegenkomt op de hoes. Dit is namelijk uh, net uitgebracht op een uh, nieuwe Jules Holland CD. De Golden Age of Song is de titel daarvan. En dan staat er bij Hootenanny 2008. Maar waar heb ik het dan over? Is dat dan 31 december 2008 of 1 januari 2008? Kan een heel groot verschil uitmaken. In ieder geval... Uh, aan het eind van het vorige decennium zullen we het daar maar ophouden. The Lady is a Tramp, dus met Jules Holland en Lily Allen... die beroemde compositie van Richard Rodgers en Larry Hart. Hier is nog een oud-gediende die op dit moment weer in de actualiteit staat. Candy Stetten. Mm. Halleluja anyway. Mm. Dan we dat al twee jaar ouders maar een remix heeft gekregen. Hallelujah anyway! Dona Phil Evelyn, de laatste muziek. Deze nacht klinkt anders. What's her number and How can I meet her She's in love with herself Ja, de jongens, ze zijn zo halverwege de zeventig. Dan en Phil Everly hier in een jonge dagen met How Can I Meet Her, de Everly Brothers. Ja. Dit was de Nachting De Anders bij de Vader op Radio 1 voor de geïnteresseerden. Als het goed is, staat de platenlijst van de afgelopen vier uur nu op de website van de Nachting De Anders. www.vara.nl kan je daar naartoe gaan. Dit was het zo'n achtergrind, anders mijn naam is Groen Dus Ik zou zeggen, uh, maak er een mooie dag van. En als je naar buiten gaat, kleem dik aan, want het is uh, stervend koud. <laughs> We spreken elkaar volgende week weer voor een nieuwe aflevering tussen 2 en 6. Tot dan, de groetjes, Hoi.